Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De aanklachten tegen de mijnwerkers in Zuid-Afrika... die werden beschuldigd van moord zijn voorlopig ingetrokken. Justitie neemt een definitief besluit als het onderzoek is afgerond. De 270 mijnwerkers waren aangeklaagd... voor de dood van 34 collega's vorige maand. Ze zouden de politie hebben geprovoceerd om het vuur te openen... en zo schuldig zijn aan de dood van hun collega's. De mijnwerkers die in een platinamijn werkten staakten voor een hoger loon en voor het recht een vakbond op te richten. De beelden van politiemensen die het vuur openden schokten de hele wereld. De ketelbrug in de A6 heeft vanmiddag een uur opengestaan door een storing. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat stond de brug op een kier. De storing ontstond rond twee uur door nog onbekende oorzaak. Het is niet de eerste storing aan de Ketelbrug. In 2009 reed een auto tegen de brug... toen die volgens de brugwachter spontaan openging. Drie mensen raakten daarbij zwaar gewond. Ook daarna waren er geregeld problemen met de brug. De burgemeester van Urk pleit ervoor om de brug tussen Emmeloord en Lelystad te vervangen... door een tunnel vanwege de economische schade voor Noord-Nederland. In Breda is vanochtend een man neergeschoten na een achtervolging. Hij zat samen met een andere man in een auto die achtervolgd werd door een andere wagen. En vanuit die auto zijn zij geschoten. De gewonde man stapte uit bij Woonboulevard Breda waar een ooggetuige 112 belde. Veel winkels waren op dat moment open. Het 43-jarige slachtoffer uit Roosendaal ligt in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De dader is voortvluchtig. In Berlijn hebben ongeveer 1500 mensen gedemonstreerd... om hun steun te betuigen aan de rabbijn... die afgelopen week door jongeren werd mishandeld. Voor de ogen van zijn zevenjarige dochter werd de 53-jarige rabbijn... door vier jongeren afgetuigd. Volgens de politie zijn de jongeren vermoedelijk van Arabische afkomst. De rabbijn liep zelf mee in de demonstratie. Hij benadrukte dat zijn wil om zich in te spannen voor een dialoog... tussen de verschillende religies niet is gebroken. Berlijn blijft een tolerante en kosmopolitische stad, zei hij. In Dordrecht heeft een jongen van 16 met de auto een peuter aangereden. Hij zat met een groep vrienden in de auto... en wisselde op een bepaald moment van plaats met de bestuurder. Toen hij wegreed, zag de jongen een spelende peuter over het hoofd. Omstanders zagen hoe hij met de auto tegen het loopfietsje van het kind aanreed... en belde 112. Het jongetje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht... maar mankeerde niets. Zijn fietsje werd beschadigd. Aan de Schotse Oostkust zijn enkele tientallen vrienden gestrand. Zo'n 17 dolfijnen zijn gestorven op het strand van Anstrutter. Volgens de BBC proberen reddingswerkers om ongeveer twaalf dieren in leven te houden tot het weer hoog water wordt. De aangespoelde dieren zijn allemaal rond de 6 meter lang. Het is niet duidelijk waardoor ze op het strand zijn beland. In de Zuid-Russische stad Belovoo is minstens een dode gevallen toen het dak van een treinstation instortte. Dertien mensen raakten gewond. Het station kreeg de afgelopen tijd een onderhoudsbeurt, maar de treinen reden gewoon door. Tijdens de werkzaamheden vandaag kwam opeens 200 vierkante meter van het dak naar beneden. Reddingswerkers kijken of er onder de puinhopen nog slachtoffers liggen. Belovo, ruim 250 kilometer ten oosten van Novosibirsk staat bekend om de kolenproductie. Er staan nog veel gebouwen uit de tijd van de Sovjet-Unie. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. Vitesse won thuis met 1-0 van Feyenoord door een doelpunt in de extra tijd. De Arnhemmers staan nu op de tweede plaats achter koploper Twente. De Enschadische ploeg won thuis met 1-0 van VVV... ook door een doelpunt in de extra tijd. PSV versloeg thuis AZ met 5-1. De Alkmaarders speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man... nadat Rijen in de achtste minuut met twee keer geel van het veld moest. Heerenveen Ajax is nog bezig. De wedstrijd begon een kwartier te laat... omdat de spelersbus van Ajax een tijdje stil stond... voor de defecte ketelbrug. De Britse formule 1-coureur Jensen Button... heeft de Grand Prix van België op het circuit van Frankrijk gewonnen. Hij reed van start tot finish aan kop. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel eindigt op de tweede plaats. De Vin Kimi Räikkönen werd derde. De leider in het algemeen klassement, Fernando Alonso, viel al in de eerste ronde uit. In de eerste bocht was hij betrokken bij een grote crash. In totaal waren vier coureurs bij het ongeluk betrokken. Niemand raakte gewond. Het weer wolkenvelden met kansen op wat regen. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Heerenveen Ajax, wat is er allemaal gebeurd, Andy? Penalty naast. Oei, oh, oei, oh, oei. Oh, oh, Juryseets voor Heerenveen. Schiet de bal hard en hoog naast en over het doel van Kenneth Vermeer. En dat terwijl het al 1-0 voor Ajax staat. Een doelpunt gemaakt door Serrero. Die een uh, goede actie die eraan vooraf ging van uh, Boerrichter. Een uh, voorzet zag hij uh, afgeslagen worden. Serrero kreeg de bal voor zijn voeten. Schoot richting het doel van Noordveld En die bal werd onderweg aangeraakt door El Aksobi. En kwam dus achter... Uh, uh, Noordveld in het doel terecht. Vlak daarna Serrero op de paal. En zojuist, en ik moet wel zeggen dat het uh, gerechtigheid is voor zover dat bestaat in het voetbal. Een uh, veel te makkelijk gegeven penalty. Want de bal kwam tegen het hoofd van uh, al de wereld. Maar schijns dat er van Boekel gaf een penalty. En die penalty werd dus gemist door Juricic En die bal had er gewoon in gemoet Als je zo'n kans krijgt en laat liggen, ja, dan uh, is het niet goed met je ploeg. Herenveen dus uh, op achterstand. 1-0 kreeg zojuist de ideale mogelijkheid om gelijk te komen. En ziet nu een vrije trap vanaf de linkerkant voor Ajax met Eriksen. Laten we die maar even meenemen. Ajax dat dus uh, bijna op 2-0 stond. En ook bijna op 1-1. Maar het staat gewoon 1-0 door het doelpunt van Serrero. Daar komt de vrije trap van Eriksen richting de eerste paal, wordt weggekopt door Zuiverloon en niet opgevangen door Ajax in eerste instantie. In tweede instantie wel, maar er is een overtreding ook gemaakt door een Nou, even wat hectische tafereelen in de afgelopen vijf minuten. Het was ook wel nodig, want daarvoor zat de wedstrijd een beetje op slot. Maar nu is hij helemaal open. 21,5 minuten gespeeld. Ajax leidt door het doelpunt van Serrero met 1-0 en Heerenveen mist een penalty via Jurisic. Is die etappe al opengebroken, die 15e etappe in de Vuelta-Giolippens? Aan de kop is hij zeker opengebroken, want we hebben één man aan de leiding en het is niet de meest voor de hand liggende want hij was de man die er meteen van af moest toen André Karzeskin in de beginkilometers van de Lago de Covadonga even gas gaf. Antonio Piedra, maar op het moment dat de sterkere klimmers elkaar even aankeken, toen viel het tempo stil Demareerde hij en uh, inmiddels heeft hij uh, een voorsprong van uh, zo'n uh, 20 seconden op de achtervolgers op die negen andere koplopers zo kun je dat toch wel noemen als ze nog vlak achter hem zitten. Zij zijn in ...middels echt al ruim in de klim. Het peloton is er zojuist aan begonnen. En kijk ik naar het peloton... ...dan zie ik toch nog steeds wel een heel lang breed veld. 15 kilometer nog trouwens voor het peloton. Dat betekent dat ze toch nog even anderhalve kilometer moeten rijden... ...todat ze echt aan de voet komen van de Lagos de Covadonga. Juan Antonio Fletcher is de man die daar het tempo hoog houdt. Natuurlijk doet hij dat voor Christopher Froome, zijn ploegenoot. En nu kijk ik weer naar de kopgroep. 28 seconden is de voorsprong van Piedra op de achtervolgers. En dan komt meteen in een demarrage van Ruben Perez, de man van Euskaltel. Dichtgereden door Kevin Seeldraaiers. En zo gaat dat een beetje op en neer daar in die kopgroep. In die achtervolgende groep moet je dan zeggen, want daarvoor rijdt natuurlijk die man alleen, Antonio Piedra. Is hij op weg naar de etappeoverwinning of is het nog veel te vroeg om te gaan juichen voor hem? Want het is nog ver op die lastige klim, waar zometeen het peloton aan de echte klimkilometers gaat beginnen. En dan moet er toch iets gaan gebeuren. Dan moeten die toppers toch eindelijk uit hun hok komen, want voorlopig houden ze zich verscholen daar vooraan in het peloton. Eerder vanmiddag won PSV met liefst 5-1 van AZ. Het had allemaal te maken met die snelle rode kaart voor Etienne Rijnen van AZ, al na acht minuten spelen. De snelste rode kaart in 16 jaar in de Eredivisie. Toch stond het bij de rust in Eindhoven nog maar 1-1 door goals van Matafs voor PSV en Maher van AZ. Maar na de rust ging het snel 2-1 van Bommel, 3-1 Marcelo, 4-1 Matafs en 5-1 Hutchinson. Jeroen Gutter in gesprek met de trainer van PSV, Dick Advocaat. Waarom maakt de PSV het zichzelf nog zo moeilijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik denk dat uh, een aantal spelers te veel hun eigen rol gingen spelen. Nou, ja, dat AZ met het Team man kwam te spelen. Te veel door het midden. Ja, en dat vingen ze goed op, omdat zij speelden heel erg naar, naar het centrale gedeelte toe. Maar tweede helft, uh, toen we de bal beter lieten spelen, toen de taken beter waren. En, en via de zijkant werd gespeeld. Ja, daar werd gewoon goed opgelost en goed gespeeld ook. Ja, maar daar was die 2-1 wel voor nodig, hè? want toen kwam er ook iets van op... opluchting. Ja, maar nogmaals wil ik zeggen, er zit natuurlijk altijd een bepaalde druk. Je moet winnen en, uh, en dat doe je ook. Dus uh, acht, na de wedstrijd zeg 5-1, prachtige uitslag. Maar werd het misschien ook juist wat moeilijker door het feit dat AZ al zo vroeg met 10 man kwam te staan? Nou ja, je doet het in principe zelden goed. Iedereen verwacht uh, dat je wint als de tegenstander met 10 man komt. En dan gaan ook nog... Uh, te veel spelers in een vrije rol spelen. Nogmaals de tweede helft deden dat goed. We zetten het direct vast. Het middenveld werd kort gezet. Dus ze konden niet meer eruit komen. Ze konden niet meer ontsnappen, vond ik. En, ja, plus dat uh, AZ heeft natuurlijk ook... Uh, die werd van Don in de benen. Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk zware wedstrijd geweest. Ja, op een gegeven moment houdt het op voor ze. En dat hebben we wel goed uitgespeeld. Maar hoe kan het toch dat spelers van dit niveau die dagelijks op het trainingsveld staan, die wedstrijden spelen... op het allerhoogste niveau eigenlijk... niet in staat zijn om vanuit de taak te spelen op dit soort momenten? Ja, oh, je ziet dat het toch steeds maar gezegd moet worden. En in de rust hebben we het gezegd, hebben we het besproken... en dat hebben ze gewoon goed opgepakt. Ze je bent boos geworden, neem ik aan. Ja, redelijk. Ja. Heeft het gedonderd? Ja, gedonderd. Ik heb gewoon gezegd wat ze doen moet. En uh, met alle respect dat je AZ gewoon uh, onder druk moet houden en moet winnen. Van Bommel pakt zijn vierde gele kaart moeten we daar nou aan denken? Nou, ik vond de wel goed fluiten. Ik vind het sowieso een goede, goede scheidsrechter Die accepteert nogal wat. Maar ik vond de gele kaart uh, vrij zwaar bestraft. Hij heeft er zelf een beetje op gehind. Uh, nou, ik weet niet wanneer het was, maar niet zo lang geleden. Want nou, hij speelt natuurlijk nog weer net in Nederland. Dat hij een beetje wordt gezocht. Wat vind jij? Nou, ik, ik, vind, ik, ik vind dat hij uh, vandaag zwaar bestraft is. Maar ik heb het nog niet teruggezien. Daar ben ik ook eerlijk in. Maar vanaf het moment is het probleem een beetje van een scheidsrechter is dat hij behulpzaam wordt uh, door. geholpen wordt door drie lijnrechters. Hè, die lopen te roepen: geel, geel, geel! Ja, dat was natuurlijk vroeger niet. Werd alleen door de scheidsrechter overgelaten. Nu, de vierde man en grensrechters roepen mee. Ja, ik vind dat uh, overdreven. Ik advocaat zei dat. We gaan weer voetballen. veen ajax is een echte wedstrijd geworden, Andy. Zo, wat een genot om naar te kijken, zeg. Wat gebeurt er veel aan beide kanten? En wat laat veen een kansen liggen? Drie, vier, echt opgelegde kansen. Weer was het Jurisic. alleen afgaand op de keeper van Ajax. Op Kenneth Vermeer, die eigenlijk weer faalde. En eh, daarna nog twee, drie hele grote kansen. Ook omdat Vermeer helemaal naast zat. Het staat overigens nog altijd 1-0 voor Ajax. En dat is dus een wonder. Want ook Ajax heeft de lat geraakt Bijvoorbeeld bijvoorbeeld Siem de Jong. En toen uh, zou Dijks de bal er wel even inrammen. Maar die uh, schoot hem nou heel hoog over het doel. Richting Jaure En uh, bleef het uh, 1-0 voor Ajax. Nu is er een hoekschop voor Ajax vanaf de linkerkant. Waar Christian Eriksen zich voor gaat melden. En kijken wie er mee naar voren zijn. Ja, dat kun je eigenlijk uh, uittekenen. Al de wereld. De jong zijn natuurlijk goede koppers. En dan komt de bal bij de tweede paal. Maar wordt weggekopt door Ramon Zomer. Over de uh, zijlijn. Nee, Eriksen kan hem nog binnenhouden als hij dat wil. Dat wil hij ook. En uh, heeft de bal aan die uh, linkerkant even teruggespeeld op Dijks. Dijks, terwijl Van Basten roept tegen zijn mannen. Kom van het doel af. Wat zal hij balen dat er geen uh, bal inging? Het waren zulke grote kansen. Echt bijna niet te missen kansen. En met name Juršits, die al een penalty gemist had, uh, liet het daar toch. Uh, Verschrikkelijk liggen. Balbezit aan de andere kant voor Ajax. Aan de rechterkant gaat de bal de diepte in. Goede bal op Serrero, maar die kan hem niet onder controle krijgen. En dan is het de ridder die ook nog riep om een penalty en hem nu niet kreeg van Boekel. Van Boekel die dus een, een lastige middag heeft tot nu toe. Eerste penalty gaf aan Herenveen wat er geen was. Want Aldebeeld kreeg de bal op het hoofd. En was bijzonder verontwaardigd en boos. En als iemand zo boos is dan kun je weten als scheidsrechter dat het niet helemaal goed zat. En ik denk dat hij dat ook wel weet. Het is weer even rustig geworden als Niklas Moijsander de bal snel speelt. In de middencirkel naar Lasse Schöne. Terug naar Moijsander. Moijsander kijkt waar loopt Boerichter. Die loopt in de dekking, dus gaat het via Dijks terug naar Vermeer. En hebben we alweer 28,5 minuten gespeeld in een uh, hectische wedstrijd... met uh, veel leuke momenten tot nu toe. En staat het nog wel 1-0 voor Ajax. Lange tijd leek het erop dat Vente vandaag duur puntenverlies leed tegen VVV. Thuis tegen uh, die ploeg uit Venlo stond het lange tijd 0-0. Tot in blessuretijd. Twente kreeg een penalty van scheidsrechter Janssen Jansen... en die werd benut door Leroy Fer. Weer hij dus, Fer, die weer de beslissende maakt voor FC Twente. Jan Rolfs in gesprek met de middenvelder van Twente. Leroy, je hebt wel eens een week, daar zit alles mee. Zo'n week heb jij. Ja, zeker. Uh, ja, twee keer eigenlijk bepalend geweest. Uh, afgelopen donderdag in Europa. En uh, ja, vandaag krijg je de laatste minuut weer een penalty. En uh, ja, die gaat erin. Die penalty's gaan wel heel makkelijk in bij je op dit moment, hè? <laughs> Ja je, moet, uh, ja, je moet ze gewoon erin schieten. Want uh, ja, 11 meter, uh, ja, die bal moet gewoon in. Dus ja, ik probeer ze gewoon te scoren. Maar je neemt die verantwoording eigenlijk heel makkelijk, ogenschijnlijk. Uh, in die zin ben je natuurlijk hier ook gegroeid die eerste week in de competitie. Ja, uh, ja vooral uh, in vergelijking met vorig jaar natuurlijk. Uh, een moeizaam begin. Ik was er niet vanaf, uh, vanaf het begin bij. Maar uh, ja, dit seizoen heb ik gewoon vanaf het begin uh, meegedaan. En ja... Yeah. Uh, het gaat veel lekkerder als vorig jaar. Voel ja. je ook dat zelfvertrouwen bij jezelf? Ja, ja ik, uh, wat ik zeg, ja, je maakt het gewoon vanaf uh, van het begin mee. dus Het is sowieso lekker uh, om, uh, om ergens te beginnen en uh, ja, het hele seizoen af te kunnen maken. Hoe vermoeiend was het om te spelen vandaag, zo'n tweede helft... na die lange wedstrijd Europa League afgelopen donderdag? Hoe zwaar was het? Ja, heel zwaar. Ik denk dat iedereen dat uh, heeft kunnen zien. Ja, we hebben natuurlijk 120 minuten uh, in de benen. En, ja, dat, uh, dat kon je vandaag echt zien. VV was, uh, was gewoon veller, scherper... We hebben een paar goede kansen gehad. En, uh, ja, we mogen toch nog van geluk spreken dat we toch uh, de drie punten hier hebben gehouden. En dan morgen, hè? Ja, morgen. Sowieso een uh, hele mooie week voor me. En uh, ja, nu morgen bij het dus, uh, ja, is alleen maar dat is alleen maar mooi. Als je ziet, geen Van de Vaart, geen Nigel de Jong, misschien speel je wel. Ja, dat, dat staan de bonskoos en uh, natuurlijk ook aan mezelf om, uh, om hem te overtuigen. En, en maar speelt het dan een beetje in je hoofd als je de selectie ziet? Ja, natuurlijk. Uh, er zijn uh, vijf middenvelders volgens mij... En, uh, ja, ik denk dat iedereen kans heeft om te spelen. Er uh, is natuurlijk één vaste naam of twee. Uh, Strooman en, uh, en Sneijder. Dus ja, ik denk dat die sowieso spelen en dan is er nog, uh, nog één plaats vrij. Zou mooi zijn, hè? Dat zou zeker mooi zijn, ja. Past ook wel een beetje zo'n periode nu in je leven, toch? Ja, het, het gaat goed en uh, ja, dat is sowieso een beloning om erbij te zitten. Dat is sowieso al heel mooi. En uh, ja, het zou, het zou nog mooier zijn als je kon spelen. Maar het is sowieso mooi dat ik erbij zit. Leroy Ver zei dat. We gaan weer snel naar Herenveen, Ajax en die, en die. Vermeer, Vermeer, het is 1-1 geworden. Wat een blunder van Kenneth Vermeer. Die uh, ook wel een hele moeilijke terugspeelbal uh, te verwerken kreeg. Maar toch, Ricardo van Rijn speelt de bal terug. Eigenlijk vanaf de helft van Herenveen op zijn keeper. Er zit een stuit in. En uh, Vermeer denkt, ik kop hem wel eventjes uh, weg. En nu heeft hij de bal wel te pakken. Maar hij kopte de bal niet weg. En toen was het uh, de IJslander, Finn Borgerson, die zijn eerste doelpunt voor Herenveen maakte. Staat 1-1. Maar daarvoor een enorme kans voor Boerrichter. Zo'n bal moet erin. En dat lukte niet, omdat keeper Nordveld er goed uit kwam. En Boerrichter er niet datgene mee deed wat hij ermee hoort te doen. Namelijk alleen op de keeper afgaand Dan had hij natuurlijk moeten scoren. De wedstrijd is helemaal open. En Valpoort heeft nu de bal voor Heerenveen. Probeert zich vrij te draaien. Lukt niet, maar Kruiswijk kan overnemen. Speelt de bal naar Zuiverloon. Zuiverloon via Boer richt de bal over de zijlijn. 1-1 de stand. Blunder van Vermeer die ook al bij eerdere acties niet vrij uitging bij bepaalde ballen. Met name bij het uitkomen was hij erg onzeker. En Sillissen op de bank. Zal uh, toch wel proeven dat er een uh, moment gaat komen binnenkort. Dat hij uh, in het doel staat. Nu is het uh, Kruiswijk die de bal uh, opbrengt. Speelt de bal even naar uh, Sven Kums. Kums, bal naar El Chaui. El -Axawi naar de ridder. Die al wat aardige acties heeft laten zien, de ex-Ajers ziet. Speelt hem nu even rustig terug op Kums. Kums kijkt. En aan de linkerkant uh, kan de bal. Uh, uh, komt hij ook, maar dan wordt de bal helemaal teruggespeeld. Via El naar Ramon Zomer. Ramon Zomer. Kijken waar liggen de openingen. Die liggen eh, met name aan de rechterkant. Waar Valpoort helemaal vrij staat. Maar die krijgt hem niet. De bal gaat terug naar Nordveld, De keeper. En zo hebben we toch wel 33 redelijk hectische minuten gehad. En staat er een gelijke stand op het scorebord. Als eh, de bal nog altijd in het bezit is van Heerenveen. Nu wel bij Valpoort. Aan de rechterkant. Kruiswijk. Goed ingekomen. En eh, speelt de bal aan Djuricic. En die speelt hem weer zo naar de tegenstander. Nog gevaarlijk ook. Het is dat er een slimme is. Overtreding uh, wordt gemaakt door Herenveen, uh, uh, door Arnold Kruiswijk. Nee, het was niet Kruiswijk. Het was uh, Maretchek, de verdedigende middenvelder. Maar die Juricic, die zit absoluut niet in de wedstrijd. Het staat 1-1. Het is spannend, het is leuk. Herenveen Ajax. Oh. Uit het. Met jaren 70 en you're the first, the last, my everything. Even een paar uh, buitenlandse voetbalberichten. Hannover 96, tegenstander van Twente in de Europa League. Heeft ze juist met 4-0 gewonnen. Uit tegen Wolfsburg, is dus in vorm. En uh, in Engeland zijn twee wedstrijden 20 minuten geleden begonnen. Southampton tegen Manchester United staat na 20 minuten al 1-0 voor Southampton. Door een goal van Lambert en Newcastle United tegen Aston Villa. Ook die wedstrijd is begonnen en staat nog altijd 0-0. Herenveen, Ajax en die houtkamp. Kwartiertje later begonnen, maar er is al genoeg gebeurd. Hè? Zo, er is uh, genoeg gebeurd voor een hele wedstrijd. Maar we hebben nog uh, acht minuten in de eerste helft te gaan. Staat 1-1. Een soort van drinkpauze omdat Valpoort uh, geblesseerd is. En doe ik de nu uh, de visio van Heerenveen naar de kant uh, wordt uh, geholpen. En het is te hopen voor Herenveen dat hij kan blijven spelen. Maar als ik naar het gezicht kijk van uh, Valpoort, die heeft erg veel pijn aan de voet. Daar gaat nu de spuitbus overheen. staat 1-1. En wat een wedstrijd met blunders, met gemiste penalties, met uh, uh, onterechtgegeven uh, penalties en dat soort zaken. Alles zit er tot nu toe in. Maar de man die het meest, onge, uh, ja, meest zielig eigenlijk bijna is, is Kenneth Vermeer. Die een uh, blunder maakte. De bal probeerde weg te koppen uh, terwijl Vim uh, Bogerson in de buurt was. De IJslander. Nu ook weer een uh, gevaarlijke terugspelbal. En heel slecht uitverdedigd door keeper Nordveld. En dan kan uh, Ajax gaan scoren. Nee, uitstekend werk van de mee teruggekomen. Lucas Manitschek. Maar dan hier ging Nordveld in de fout. Ja, je moet, uh, Het is maar goed dat ik een bril heb. Want het is, uh, echt, uh, er gebeurt zo verschrikkelijk. Veel aan alle kanten dat je echt uh, bijna vier ogen moet hebben om alles uh, fatsoenlijk te kunnen zien. Het levert slechts een hoekschop op voor Ajax. 38 minuten gespeeld. 1-1. Hoekschop vanaf de rechterkant. Eriksen. Kijken wat hier uh, uitkomt. Meestal is het gewoon voor die potrammen. En kijken of er iemand zijn hoofd tegenaan kan zetten. En dat kan. Bij... Oh, ja, ja. Nou, wat een wedstrijd. De uh, bal wordt half geraakt. Helemaal niet geraakt. En dan van de lijn gehaald. Het is uh, echt een uh, bijna uh, flippenkast voetbal. Maar wel heel leuk om naar te kijken. Nu ook. U denkt, de bal wordt weggewerkt door Heerenveen. De bal wordt half geraakt en gaat bijna de bovenhoek in. Maar er stond er gelukkig nog iemand van Heerenveen op de lijn. Maar zuiverloom was de man die hem bijna in eigen doel schoot. Het was bijna knap ook om hem er zo in te krijgen. Want hij stond met zijn rug naar het doel. Goed, het mag duidelijk zijn. Er gebeurt genoeg. 1-1 de stand na 39 minuten spelen bij Heerenveen Ajax. 15e etappe in de Vuelta. Houden de Matador elkaar in de gaten, Gio. Ze houden elkaar in de gaten, maar toch regelmatig gebeurt er het een en ander. Zo zagen ze juist Robert Geesink wegspringen uit de groep met de favorieten. Hij was in achtervolging op een groepje dat eerder was weggesprongen met een paar ploeggenoten van Alberto Contador. Het bruggenhoofd, zeg je dan meteen, zodat Contador de sprong kan maken. Want hij viel in vooraan de bergritten altijd terug, omdat hij in zijn eentje zat. De Spanjaard die zo graag deze Vuelta wil winnen. En hij stuurde Navarro, Hernandez en Maixca vooruit. Ze zijn nog steeds vooruit kregen ook Churuka en Anton met zich mee. Quintana onder andere, een renner van Movistar. En daar sprong Geesink naartoe. Maar inmiddels is toch weer dat hele pelotonnetje, dat eerste pelotonnetje, aangesloten bij die mannen. Maar het is dus onrustig daar aan kop van dat achtervolgende peloton. Dat kansloos is voor de etappenoverwinning. Het verschil is nog steeds meer dan 11 minuten. 11 minuten met de eenzame koploper die we hebben. En die koploper heet Antonio Piedra. Want die krijgt meer en meer en lijkt op weg naar de etappeoverwinning hier. En dan gaat de etappeoverwinning toch naar een man die we niet verwacht hadden. Ik kijk nu weer naar Geesig, die inmiddels weer in het spoor zit van Contador. En daar zit ook die Marcinski bij de man weer van uh, de uh, Vakal Soleil ploeg. Die andere Nederlandse ploeg, ook Laurent Tendam klimt goed mee. Terwijl we nu zien dat Quintana, de man van Movistar, probeert weg te rijden uit dat pelotonnetje. Waar de favorieten elkaar allemaal in de gaten houden. Valverde in de groene trui, Contador in de Geesink en uh, Ten Dam natuurlijk in het oranje van Rabobank. Zo rijden ze daar naar boven. Zo rijden ze natuurlijk ook in het gezelschap van de man in het rood. Wat laten we die kleur vooral niet vergeten. De leider in het uh, klassement Joaquin Rodriguez. Maar vooraan dus één man aan de leiding die dit jaar één etappe of één koers won. Dat was de Grand Prix Rogaland in Noorwegen. Waar die ook meedeed aan de ronde van Noorwegen. Ergens midden mei. Antonio Piedra. Hij lijkt met nog 4,4 kilometer te rijden op weg. Naar de etappe-overwinning. Een zwaar bevochten overwinning. in deze hele zware bergetappe in de Vuelta. 5-0-nederlaag tegen Anci. en vandaag 5-1-nederlaag bij PSV. 10 tegen doelpunten, 2 grote nederlagen in 4 dagen. Jong Guter, praat erover met trainer Gertjan van Beek. Een 5-1-nederlaag, Gertjan. Was het ook een verloren middag? Nee, dat, dat vind ik niet. Bedoel, ja, achteraf kun je zeggen, je bent van niks naar Eindhoven afgereisd, want je hebt geen punten gehaald. Maar voorafgaand uh, denk je ook van, nou ja, PSV, dat, dat, dat kun je verliezen. Uh, maar 11 tegen 11, uh, en we haal, hebben een goede dag en PSV heeft een mindere dag, dan uh, is er best wel wat mogelijk. Nou, en ik vond dat uh, PSV niet zo geweldig liep te voetballen. Alleen, wij speelden ze in de kaart door, door al heel vroeg met tien man te komen staan. Ja, met elf man is het al lastig. Maar met tien man is het, uh, ik zal niet zeggen, onmogelijk. Wat hebben we de eerste helft laten zien? Dat er uh, best wel mogelijkheden zijn. Maar ja, je houdt dat uh, niet de hele wedstrijd vol. Het ging wel erg snel, hè, die twee gehele kaarten? Dat kun je wel stellen, ja. Wat vond je ervan? Ja, dat, dat is natuurlijk een actie van helemaal niks. Uh, alleen, ik vind de, de, de, de, de wijze waarop uh, Etienne net de groep toesprak... dat vind ik ook helemaal niks... He, dus de wijze waar het ontstaat. He, dus hij biedt dan netjes zijn excuses aan. Maar wat kopen die jongens daarvoor? He? Want hij, he, ik vraag hem aan. Maar hoe komt het dan? Ja, ik ben niet scherp. Ja, als je dus voor zo'n wedstrijd zelf niet op scherp uh, staat... dan ben je niet waard om voor AZ te voetballen. Ja, dus dat heb ik hem ook even uh, duidelijk gemaakt. Hoe kun je dat dan nou zeggen? Ja, dat zei ik ook. Ik zei, het feit dat je het durft te zeggen... Ik zei, is, al, is al eigenlijk belachelijk voor woorden, gek van woorden. He, speel je betaald voetbal, je krijgt je kans. Ja, en dan ga, begin je niet scherp tegen PSV. Nou ja, het laat een goede les zijn. Iedereen heeft kans op een herkansing. Dus laten we, laten we hopen dat hij ervan leert. Heb je ooit wel eens iets meegemaakt dat daarbij in de buurt komt? Nou ja, je, je, je begint als team ook wel eens een keer niet scherp aan de wedstrijd. En vaak is het dan heel moeilijk om de knop om te draaien. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar hier praat je over instelling. En ik kan me voorstellen dat je tegen minder aansprekende tegenstander... is het ook niet goed te praten. Dat iets eerder sneller en sneller overkomt. Of dat je al heel lang eh, een, een, een gevestigde kracht bent. Maar in dit geval is het onbegrijpelijk. Nou, laten we dit hoofdstuk even sluiten. Want jullie komen met 10 man te staan. Maar daarna draait de wedstrijd eh, eigenlijk in het voordeel van jullie. jullie eh, verdient ook eigenlijk. PSV speelde natuurlijk wel matig. Maar de manier waarop jullie speelden was daar wel een oorzaak van. Nou, we hadden het defensief denk ik wel goed op poten. dat ene moment niet, dan hebben we de vrije trappen en bij ons ook natuurlijk vaste afspraken over. Nou ja, daar maakte PSV goed gebruik van. Maar wat ik heel knap vond dat we daar ons toch vrij snel van herstelden en dat we inderdaad bleven voetballen. En dat was onze kracht in de eerste helft. En Daarom waren we ook uh, uh, gelijkwaardig uh, zo niet gevaarlijker dan, uh, dan PSV. Maar dat kostte wel heel veel energie. Ja, en dan, dan blijkt dat, dat zo'n kwartier herstellen... waarin je dus heel erg in het rood hebt gezeten en behoorlijk bent verzuurd... Ja, dat het niet voldoende is geweest. Hè? Want ik vond dat we de, de stad van de tweede helft heel matig eruit kwamen. Met name bij balbezit. Heel snel de ballen weer kwijtraakten. Ja, en dan krijg je aanval op aanval en dan word je steeds verder teruggedrongen. En dan is het ook logisch dat je op een gegeven moment een bal uit de tweede lijn... dat die door alles heen zeilt en binnenvalt. Dat zijn ook de kwaliteiten van PSV. Ja, dus al met al geen verloren middag, want je bent heel veel wijzer geworden... Ja, verbaas je niet voor is slechts, hè? We gaan meteen door naar en die Houtkamp bij Heerenveen tegen Ajax. 2-1 Heerenveen. Het is Finn Bogason die scoort zijn tweede doelpunt. Maar er ging meer van alles mis in de verdediging. Want hoe kan die Finn Bogason zo vrijkomen? Hij maakt het prachtig af, hoor. Ik kan niet anders zeggen. En het paasje is ook geweldig van Maritschek. En in één keer op de slot genomen. En is vermeer kansloos. En staat van Basten te juichen als een klein kind. En terecht, want na een hele moeizame eerste hel. waarin Ajax toch veel kansen heeft gekregen. leidt Herenveen door doelpunt van Alfred Pin Borasson. de spits van Herenveen, die zijn tweede maakt vlak voor rust met 2-1. Nog even over de Engelse competitie. Southampton tegen Manchester United. Een half uur bezig daar in Engeland. Het stond 1-0 voor Southampton. Zojuist 1-1 geworden. Doelpunt van Manchester United natuurlijk van.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 In Breda is vanochtend een man neergeschoten na een achtervolging. Hij zat samen met een andere man in een auto, die werd beschoten. De gewonde man stapte uit bij Woonboulevard Breda... waar een ooggetuige 112 belde. Een 43-jarige slachtoffer uit Roosendaal ligt in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De dader is voortvluchtig. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. Ja, vanavond en vannacht krijgen we toch wat meer opklaringen en dan ook over het hele land. Uh, het is heel rustig weer, De temperatuur gaat omlaag vannacht naar 12 graden. En omdat het zo rustig is, zou er ook wat nevel of misschien een mistbank kunnen ontstaan. Dat lost morgen weer op en dan hebben we morgen eigenlijk overal geregeld zon. In het noorden zien we wat meer sluierwolken, in het zuiden ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat nog steeds heel weinig wind met een hoge drukgebied boven ons hoofd. En het worden 21 of 22 graden, prachtig nazomerweer. En dat geldt eigenlijk ook voor de dagen die volgen. Dinsdag zou het lokaal als het mee zit zelfs 25 graden kunnen worden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur naar beneden naar een graad of 20. Maar ook dan houden we het droog met geregeld zon. Sportradio. Het is inmiddels rust bij de voetbalwedstrijd Herenveen, Ajax 0-1, Serrero 1-1 en 2-1. Vinbogason, Herenveen leidt dus met 2-1. Het is daar rust. En er is geen rust natuurlijk in de Vuelta. Gio Lippens, wat brengt die 15e etappe ons verteld? Nu wel uh, spektakel. De koploper heeft nog twee kilometer te klimmen. De favorieten voor de eindzegen in de Vuelta zitten daar ver achter. Dat weten we, meer dan 10 minuten erachter. Maar die leveren nu wel een mooi gevecht. Het was Robert Geesink die het tempo hoog hield aan kop van dat uh, pedal. Tonnetje, en uh, zag ineens een sneltrein uh, voorbij komen. Alejandro val verder met Contador in het wiel. Met Rodriguez in het wiel. En die zijn nu weggereden bij dat uh, kleine groepje nog maar uh, dat daar uh, rijdt. Want daar zien we ook problemen voor uh, Christopher Froome. Uh, de man van Sky, de nummer 2 van de afgelopen Tour de France. Die nu wel weer in de gezelschap van een aantal ploeggenoten aansluiting krijgt bij het groepje van Robert Geesting. Ik dacht dat Laurens ten Dam daar ook nog bij zat. Maar die rijden dus weer een seconde of twee. Uh, 20 achter dat uh, gezelschap waar Quintana, de Colombiaan van Mobistar, het tempo voert. En nu weer de versnelling van Contador. Daar gaat Contador weer. Hij probeert het dan toch weer. Kan die dan eindelijk eens een keer een gaatje slaan met die Rodriguez? Rodriguez die kleeft weer aan zijn wiel. Het is onvoorstelbaar hoe sterk Rodriguez in deze ronde van Spanje is. Hij heeft het ook aangekondigd. Het achterwiel van Alberto Contador. Dat zal ik vandaag proberen in de gaten te houden. Hij zal niet wegkomen bij me. En ook verder krijgt weer... Aansluiting. Anton is eraf. Igo Anton die zat er ook nog bij in dat groepje. Quintana is eraf. Nu zijn ze weer met zijn drieën. En denkt eraan, het gaat niet om de dagzegen. Want de dagzegen die gaat naar die Spanjaard die eenzaam en alleen aan de leiding rijdt. Met meer dan een minuut voorsprong. ...op de eerste achtervolgers. Hij zit inmiddels binnen de laatste twee kilometer. Antonio Piedra gaat op weg naar de etappe overwinning. Dat is mooi voor hem, dat is mooi voor Spanje... ...dat is mooi voor de fans van Cagarrural, die kleine Spaanse ploeg. Maar verder zal de buitenwereld er niet al te wakker van liggen. Piedra hier, 121ste in het algemeen klassement... ...meer dan anderhalf uur achterstand... ...heeft hij op de klassementsleider Joaquín Rodriguez... ...gaat nu de boog onderdoen van de laatste kilometer... ...en weet dan dat het lekker gaat gemakkelijk rijden is. Want uh, het steile stuk van de Lagos de Covadonga heeft hij al gehad. Hij gaat op weg naar die overwinning. Kijk ik weer naar de drie achtervolgers. Nou, achtervolgers, er zitten er nog veel tussen. Maar die tellen allemaal niet mee. Maar de drie grote tenoren van deze Vuelta, die opnieuw in deze etappe er ook weer laten zien dat zij met kop en schouders boven de rest uitsteken. Naar Valverde, naar Contador en naar Rodriguez. Waar is de koploper gebleven? Ze zijn hem daar even kwijt. Hier zien we trouwens weer die drie die daar de leiding hebben in het klassement. De nummers 1, 2 en 3 van het klassement. Hoewel Valverde staat nog vierde. Maar gaat nu toch wel door deze move op weg naar het podium. Betekent dat we straks een podium krijgen. Met Rodríguez, Contador en Valverde. Vloem, die zakt dan weer terug. En nu kijk ik weer naar de koploper. Die in de laatste 100 meter is van deze etappe. Naar Lagos de Covadonga. Antonio Piedra wint in de Spaanse chaos. Want dat is het weer hoor hier bovenop. Daar wint hij de etappe. Kushandjes naar links. En naar rechts. De etappenwinnaar wordt Antonio Piedra. En daarachter, er gebeurt van alles. Prachtig. Er wordt wel strijd geleverd om die rode trui. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. In de Engelse Premier League boekt Arsenal de eerste competitieoverwinning dit seizoen. Na twee keer een gelijk spel versloeg de ploeg van Acht wenger. Liverpool met 2-0. Podolski opende in de eerste helft de score en na rust liet Liverpool doelman Reina een schot van Kazorla onder zich doorglippen. Bij Liverpool was het trouwens geen plaats in de selectie voor Usama Assaidi. Ook Alexander Butner staat bij Manchester United niet op het wedstrijdformulier. De blessure van Evra mocht Butner even hopen op een debuut... maar de Fransman is op tijd gesteld voor de wedstrijd tegen Southampton. Bij United wel een basisplaats voor Robin van Persie... en hij was zojuist verantwoordelijk voor de gelijkmaker tegen Southampton. Het staat daar 1-1 na een klein half uur spelen. Het is overigens de duizendste wedstrijd van Sir Alex Ferguson... als manager van Man United. En ook om vijf uur begonnen is de wedstrijd tussen Newcastle United en Aston Villa. Een wedstrijd met een behoorlijke Nederlandse inbreng. Bij Newcastle staan Tim Krul en Vernon Anita in de basis. En bij Villa is er een basisplaats voor de oud-Vijenoorders Vlaar en El Amadi. De tussenstand is 0-1 in het voordeel van Villa dus door een doelpunt van Clark. Duitsland ging Bas dos met Wolfsburg hard onderuit tegen Hannover 6-0-4. Maar liefst Borussia Dortmund had ook niet zo'n goed weekend... want de regerend landskampioen kwam gisteren bij Nuremberg... niet verder dan een 1-1 gelijk spel... en loopt dus al vroeg in het seizoen tegen het eerste punt verliezen aan. Schalke 0-4 won met 3-1 van Augsburg... en de derde treffer van de Koningsblauwe kwam op naam van Klaas-Jan Huntelaar... en Ibrahim Afellay maakte daar zijn debuut bij Schalke. Hij kwam zeven minuten voor tijd in het veld. Rafael van der Vaart was er gisteren nog niet bij bij zijn nieuwe club... HSV zit wel op de tribune en zag dat Hamburg met 2-0 verloor van Werder Bremen. Er is ook nog een wedstrijd zojuist begonnen. Zeven minuten oud pas Baja. München speelt tegen VFB Stuttgart en het staat daar nog 0-0. In Spanje heeft het Maduro dan toch eindelijk zijn debuut kunnen maken voor Sevilla. Een paar weken geleden zag de toekomst van de, de Nederlander er nog somber uit toen bij een medische keuring een hartafwijking werd geconstateerd. Inmiddels is gebleken dat hij gewoon kan voetballen met de afwijking. En vanmiddag mocht Maduro in de wedstrijd... tegen Rayo Vallecano 12 minuten voor tijd invallen. De wedstrijd eindigde trouwens in 0-0. Sevilla kreeg twee uitgelezen mogelijkheden om te scoren... ...maar Negredo en Arakitic misten een strafschop. In de Spaanse competitie komen Barcelona en Real Madrid vanavond nog in actie. En in de Italiaanse Serie A maakte AC Milan gisteren zijn eerste overwinning... ...boekte zijn eerste overwinning van dit seizoen. Tegen Bologna werd het 3-0. Pazzini van Inter overgekomen maakte alle drie de doelpunten. Nigel de Jong, vrijdag overgekomen van Manchester City... ...mocht zijn eerste minuten maken, want hij viel kort voor de rust in... ...voor de geblesseerd geraakte Montelivo. En in België verloor Ron Jans met standaardluik met 4-2 van Club Brugge. Door die overwinning verstevend Club de koppositie. De ploeg van George Lekers heeft nu vijf punten voorsprong op Anderlecht. Maar het helftal van John van der Brom speelt zometeen nog tegen Racing Genk. Gaan we het even over volleybal. Ja. Ja, Nederland won dus met 3-2 vandaag van Portugal... en heeft zich daarmee verzekerd van een startbewijs voor de World League volgend jaar. Een van de uitblinkers bij Oranje was Rob Bontje. Hij praat over het belang van de kwalificatie voor de World League. Dit is gewoon een hele mooie stap die we nu maken als team zijnde. Uh, de beloning volgt volgend jaar, gaan we wel spelen. En uh, ja, dat gaat zoveel meer met zich meebrengen voor het team. Zoveel meer mooie wedstrijden, zoveel meer momenten om iets te kunnen leren. Dus gewoon gigantisch belangrijk, ja. ja en hoe zwaar was het vandaag? Want ja, het is een 3-2, je ziet het alle kanten opgaan. Ja, net zo zwaar als gisteren eigenlijk. Uh, gelijkwaardige teams, uh, verschillen zijn minimaal. Ja, ik denk dat wij vandaag erin zijn blijven geloven. En dat is denk ik ook wel de kracht van deze team al de hele zomer gebleken. Uh, zwakke momentjes hebben we gehad, dat zeker, maar die hebben we goed kunnen opvangen. En uh, dat was heel belangrijk, zowel gisteren als vandaag. Hoe belangrijk ben jij daarin? En met name jouw ervaring, want op een gegeven moment je komt erin en jij probeert toch een soort van rust over het team te brengen. Ja, dat probeer ik inderdaad. Ik denk dat je dat het beste kan vragen aan jongere jongens hoe ze dat ervaren, maar... Uh... Ja, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik deze wedstrijden vaker heb mogen spelen, uh, ook in de World League heb mogen spelen. Dus ja, dat, dat kun je meenemen in het veld. En uh, ja, ik, uh, ik probeer dan een beetje inderdaad wat, uh, wat anders in het team te brengen dan, uh, dan dat er uh, in de tweede set uh, aan de hand was. Dus, uh, is het lekker spelen in het team? Want het is jong, maar af en toe misschien ook nog wat onstuimig. Want vandaar ook wat grote verschillen in verschillende sets. Ja, dat is het ook. En het is gewoon moeilijk. Het is moeilijk voor iedereen. Voor de jonge jongens, voor de oudere jongens, voor de coaching. Uh, we hebben veel relatief onervaren spelers, maar ook de, de, de staf is ook relatief onervaren. Dus, um, het mooie is dat we wel elk moment leren. En dat iedereen bereid is om te leren. We staan ervoor open. En uh, we helpen elkaar gewoon heel erg goed. En dat is, daarom komen we dus ook minder momentjes in sets kunnen we die omdraaien. Minder momentjes op training kunnen we aanpakken. Kunnen we dingen tegen elkaar zeggen. En dat is uh, gewoon heel prettig. Nu is de ervaring van Portugal vorig jaar dat ze, uh, ik zeg het uh, een beetje zwart-wit, zijn weggetimmerd uit de World League. Wat zegt dat voor jullie? Nou, niks. Nee, dat, uh, Kijk, wij hebben dus een jong team. Wij gaan groeien dit jaar. Uh, ik heb het zelf drie jaar mogen spelen in de World League. En uh, Als wij nog wat kunnen groeien en uh, we gaan er serieus mee aan de slag... dan gaan we absoluut niet de World League na één jaar al verlaten. Nee, sterker nog, ik denk dat we er een heel mooi toernooi in kunnen groeien... en dat we in een paar jaar uh, misschien wel World League Finals kunnen gaan denken. Ja. Robontje, optimistisch over het volleybalteam en de World League. We gaan snel naar Gio Lippens, de Vuelta. Want kan I wegkomen? I kan niet wegkomen, er Contador. Ja, het is net een bokspartij tussen uh, twee mannen... Die, uh, waarvan de een de ander voortdurend bestookt... maar hij komt gewoon niet door de dekking heen. Van uh, Joaquin Rodriguez. Want iedere keer countert Rodriguez weer vakkundig. Hij laat hem af en toe een gaatje. Wordt weer gedemareerd. daar uh, aan. Gaat weer Contador. Het is de vierde, vijfde, zesde keer vandaag alweer. En als je deze Vuelta in schouw neemt. ja, Het is uh, denk ik de honderdste keer zo'n beetje dat Alberto Contador demareert. U snapt dat ik overdrijf. Maar zo, die indruk geeft het wel. Want Contador is verreweg de meest aanvallende renner van deze hele Vuelta. Iedere keer probeert hij het weer. Alleen de speldenprikken worden nu steeds kleiner. Want je merkt toch wel dat hij langzamerhand zelf ook wel gesloopt raakt. Door al die demarages, door al die pogingen. Dan wordt hij nog even geduwd. Ja, dat kan hij maar beter niet hebben. Hij heeft Valverde bij zich. Hij heeft Quintana, de ploeggenoot van Valverde, bij zich. En hij heeft natuurlijk Joaquin Rodriguez bij zich. En daar gaat Quintana. Ja, waar ga je dan voor? Kijk, een dagsucces succes hoef je niet voor te gaan. Want de winnaar die staat al lang en al breed in de buurt van het podium. Die kan bijna gehuldigd gaan worden. Maar Quintana springt dan weg uit dat groepje. Valverde blijft natuurlijk in die groene trui zitten. Rodriguez denkt, ik ben de leider in het klassement. Ik hoef ook niet aan te vallen. En Contador is langzamerhand moe gebeukt op die dekking van Rodriguez. En nou kijk ik weer naar het groepje met uh, Robert Geesink. Waar uh, ik zojuist zag dat Geesink daar aan kop van die groep flink sleurt. En daar moet Christopher Froome er weer af. Froome die inmiddels meer dan 40 seconden achterstand heeft op dit trio. Dat aan de leiding gaat in deze veld. En dan gaat hij weer hoor. Weer een aanval van Alberto Contador. Maar nu wordt hij meteen in de kiem gesmiddeld. En gaat de val verder dan weer aanzetten. Ze blijven elkaar bestoken, deze drie mannen. Waarbij Rodriguez voortdurend de man is die countert. Hij hoeft niks anders te doen. Hij is de leider in het klassement. En voorlopig houdt hij nog stand in dat klassement. Maar wat ik wilde zeggen is... Geesink probeert in elk geval nog weer wat terug te brengen... van die achterstand die hij onder andere heeft op Daniel Moreno. Dat is de nummer vijf in het klassement. Dan kan hij misschien wel weer wat gaan klimmen. En als die Christopher Floem dat ook nog ver achter zich houdt... dan zou hij wel eens goede zaken kunnen doen toen Robert Geesink Geesink in het gezelschap van Laurent Stendam. Zij leiden, vechten een gevecht uit. Natuurlijk in de achterhoede, want het gaat natuurlijk om de drie grote mannen van deze Velta: om Rodriguez, om Contador en om Valverde. Zij zitten weer bij elkaar in de slotfase van deze etappe. Wat een goal! De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Enschede bij FC Twente tegen VVV. Het werd 1-0 voor de Tukkers door een doelpunt van ver, een penalty. Ver in blessuretijd. De trainer van VVV, Ton Lokhoff, maakte zich boos over wat er aan die strafschop vooraf ging. Uh, of de strafschop is, dat weet ik niet, moet ik terugzien. Ik weet wel, uh, als een bal 15 meter over de middellijn uitgaat... en de bal ligt in het veld en ze nemen de uitbal 20 meter van de situatie vandaan en ze gooien hem in. En de bal ligt in het veld vijf meter... en de grensrechter notabene haalt de bal uit het veld. Ja, dan heb ik iets gemist uit Zeiss... maar dat zijn nu regels die ik nu niet gehoord heb. Leroy Fer besliste dus de wedstrijd met een penalty. Enkele dagen eerder besliste hij ook al... de Europa League ontmoeting met Borzaspoor. Fer heeft dus het goede gevoel te pakken. Ja, uh, ja vooral uh, in vergelijking met vorig jaar natuurlijk... Uh, een moeizaam begin. Ik was er niet vanaf het uh, vanaf begin bij... maar uh, ja, dit seizoen heb ik gewoon vanaf het begin uh, meegedaan... En, ja, het gaat veel lekkerder als vorig jaar. En ja. Twente staat dus bovenaan in de Eredivisie en van die koppositie kan trainer Steve McLaren wel een tijdje genieten, want er komt een interlandweekje aan. Yeah, that's right. Uh, I don't about relax. Uh, I hope everyone comes back is fit. That's the main thing. But yeah, it's from the 18th of June. We've practically worked every day. It's nice to uh, to get a few days now we can uh, have a break. Zonder alleen verder met het voetbal van dit weekend. Eerst even snel naar Geolipus. de 15e etappe in de vuelta. Mooi sprintje hè, voor de duidelijkheid. Het gaat niet om de etap, uh, overwinning, Want we hebben inmiddels zeven man over de streep. En hier komen ze dan hoor. Het is uh, Valverde die daar uh, over de streep komt. Ja, het doet er eigenlijk niet zo toe. Rodriguez komt dat door in zijn spoor. Geen tijdverschillen dus, dus tussen de echte toppers in het uh, klassement. Zij houden elkaar in evenwicht. Maar nu is het wachten wat erachter gaat gebeuren. Wanneer komt Robert Geesink bijvoorbeeld over de streep? Wanneer komt er nou een Stendam in het gezelschap van Geesink uh, over de streep? En hoeveel achterstand heeft... Uh... Die Engelsman dan, Christopher Froome, die zojuist aansluiting heeft gekregen weer bij Robert Geesink. Maar er kan nog van alles gebeuren in die laatste kilometer. Hier komt het sprintje, daar zien we het gebeuren. Daar zien we Geesink als een van de eerste van die groep over de streep komen. Maar ook Froome zit erbij en dan moet een klein gaatje laten. Die heeft het moeilijk op dat laatste stukje, maar ook hij is over de streep gekomen. En dan zijn we inmiddels tien minuten onderweg sinds de winnaar van deze etappe over de finish is gekomen, Antonio Piedra gaan we verder met het voetbal van vanmiddag. Vitesse, Feyenoord, late treffer. Boni, 1-0. Rust 0-0 uiteraard, want de treffer viel heel laat. En Feyenoord ja, die had dat wedstrijd misschien wel veel eerder al zelf moeten beslissen. Of in ieder geval ook trainer Ronald Koeman. We missen toch een stukje rust voor de kal. En uh, ja, dan een stukje overzicht waardoor je... Uh, te veel moet doen om een goal te maken. En dan blijft uh, bestaan als het 0-0 is. Je hoeft maar één bal uh, verkeerd te vallen achterin. Waar, en, en in de laatste fase van de wedstrijd... en je verliest hem. En dat is de realiteit. Want die bal die viel dus verkeerd bij Feyenoord. Terwijl Vitesse volgens Theo Jansen... al vrede had met een gelijkspel. Eigenlijk was het onze bedoeling om die wedstrijd door te spelen. Uh, ja, dan maakt de haven een fantastische actie naar de zijkant. En uh, Boni maakt hem fantastisch af. dus uh, ja, Boni is gewoon een fenomeen. is Zo sterk, uh, zo balvast... Ja, als die man voor een goal komt, dan, dan scoort hij, dus uh, top. Assist dus van invaller Mark Havenaar. en trainer Fred Rutte... vond het goed om te zien dat juist deze invaller die assist gaf. We hebben wat, wat kwaliteit in de kwantiteit gestopt, hè, ten aanzien van de bank. Ik wilde graag spelers hebben die, als ze op de bank zitten... dat die van gelijk, gelijke kwaliteit zijn als, uh, als degenen die op het veld uh, staan. En dan kan je heel mooi schakelen. Nou, en vandaag pakte dat uh, uitstekend uit met Havenaar, Hij speelde namelijk een rol... Uh, bij, de, bij die goal. En dat is altijd heel erg prettig. Vitesse is goed begonnen aan het seizoen. De vraag is of het team ook op langere termijn kan je mee kan doen in de strijd om de landstitel. U hoort het goed, want die werd enkele jaren geleden bij de overname van de club door Merab Jordania voorspeld. Theo Jansen daarover? Ja, weet je, ik bedoel, uh, dat zijn vragen die, die moet je over, uh, over een half jaar nog een keer moet stellen. Nee, op dit moment is onze selectie uh, niet zo sterk als die, als die van PSV. Ajax, uh, Twente. Zo sterk is die niet. Dus. Maar met heel veel geluk is alles mogelijk. Maar als je realistisch bent, eh, zal dat niet lukken dit jaar. PSV tegen AZ eindigde vanmiddag in 5-1 bij de rust 101 1-1... door goals van Matafs en Maher voor AZ. Na de rust van Bobbel 2-1, Marcelo 3-1, 4-1 Matafs en 5-1 Hutchinson. Maar het meest opmerkelijke feit toch uit die wedstrijd... was de rode kaart voor Etienne Reine van AZ... na twee keer geel al na acht minuten spelen. Zo meer over deze wedstrijd. Eerst even snel naar Andy Houtkamp bij Heerenveen-Ajax. Heel snel na de rust is het 2-2 geworden. De doelpunt te maken voor Ajax is weer Serrero, als ik het kan zien. Want uh, de, het publiek komt uh, heel laat hier altijd naar binnen. Liep voor, alles en iedereen langs. En in een flits zag ik Serrero alleen voor de keeper komen, voor Noordveld. En hij scoort de gelijkmaker. Het is 2-2 in Heerenveen bij Heerenveen-Ajax. Terug naar die wedstrijd tussen PSV en AZ in Eindhoven. 5-1 dus over dat opmerkelijke feit die rode kaart van Etienne Rijnen... al na 8 minuten spelen. De snelste rode kaart in de Eredivisie in 16 jaar. Als Rijnen het tijdens de wedstrijd al niet had verpest bij trainer Gertjan jan van Beek, dan deed hij het wel na afloop. De, de wijze waarop Etienne net de groep toesprak, dat vind ik ook helemaal niks.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 Uh, maar 11 tegen 11, uh, uh, en we haal, hebben een goede dag en de PSV heeft een mindere dag... dan uh, is er best wel wat mogelijk. Nou, en ik vond dat uh, PSV niet zo geweldig liep te voetballen. Alleen wij speelden eens in de kaart door, uh, door al heel vroeg met 10 man te komen staan. Ja, met 11 man is het al lastig, maar met 10 man is het, uh, ik zal niet zeggen, onmogelijk. En wat hebben de eerste helft laten zien? Dat, het, uh, dat er best wel mogelijkheden zijn. Maar ja, je houdt dat uh, niet de hele wedstrijd vol. En dan nog PSV. Na de rust voerden de spelers van Eindhovense club... het strijdplan van trainer Dick Advocaat ook beter uit.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 we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste, 5-1. En zijn trainer vond het trouwens deze keer wel heel zwaar bestraft. Het probleem een beetje van een scheidsrechter is dat hij behulpzaam wordt door. geholpen wordt door drie lijnrechters. Die lopen te roepen: geel, geel, geel. Ja, dat was natuurlijk vroeger niet. Werd alleen door de scheidsrechter overgelaten. Nu, de vierde man en grensrechters roepen mee. Ja, ik vind dat overdreven. Daarvoor zei ik: de scheidsrechter moet beslissen, niet de grensrechter. Gaan we naar de overige wedstrijden van het weekend? Waalwijk, Heracles, Almelo, 1-1. Nak, FC Utrecht, 1-1. Zwolle NEC, 0-4. Roda, Willem, 2-3-0. En ADO Den Haag, Groningen, 0-1. Twente heeft als enige de volle winst. 12 uit 4. Vitesse, goed gestart, heeft 10 uit 4. PSW heeft 9 uit 4. En RKC Waalwijk, toch ook wel weer heel goed gestart, met 8 uit 4. Heracles, Almelo, Pexwolle, Willem 2 en NAC Breda hebben allemaal 2 uit 4. En één club heeft 1 punt uit vier wedstrijden. Ze waren 1 minuut van hun tweede de punt verwijderd vandaag VVV uit Venlo. In het abel stadion Heerenveen tegen Ajax... er gebeurt altijd wel iets in die uitkamp. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Vorig jaar 0-5 voor Ajax. Uh, in uh, 2008 5-2 voor Heerenveen. En nu 2-2, het kan alle kanten op. 50 minuten gespeeld. 5 minuten dus in de tweede helft. Wedstrijd die uh, later begon. Vanwege de ketelbrug en uh, nu dus helemaal ontbrand is. Maar dat was hij ja al in de eerste helft na dat het een uh, rustig aan begon. Nu is het uh, weer Ajax in aanval met de Jong. Speelt de bal tegen de arm van een van de uitblinkers van uh, Heerenveen Maracek. Maar de bal gaat over de achterlijn en wordt uh, niet als hensbal ...zien door scheidsrechter van Boekel. De hoekschop uh, uh, gaat uh, naar Ajax. Zal vanaf de linkerkant worden genomen door Christian Eriksen. Twee tweede stand. Zes minuten bijna gespeeld in de tweede helft. Kijken of Ajax meteen in die tweede helft door kan drukken. Want uh, men is wel furieus uit de kleedkamer gekomen. Meteen de gelijkmaker was Serrero. En nu dus uh, Eriksen met de hoekschop vanaf de linkerkant. Bal bij de eerste paal wordt doorgekopt door Valpoort. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar uh, het levert verder geen gevaar op. Omdat er verder niemand van Ajax in de buurt... Kon komen. En nu is er een uh, doeltrap voor keeper Noordveld. Helemaal niet beslist hoor. Nog, zes, uh, of nog een uh, tijd te gaan. Nog 40 minuten bij Herenveen en Ajax. Stand 2-2. Gaan we naar Gio Lippens. Want die 15e etappe is uh, beslist. Lippens, maar is de Vuelta beslist vandaag? Nee, de Vuelta is opnieuw niet uh, beslist. Want die drie uh, grote spelers hier in dit uh, verhaal... in deze uh, grote ronde... die hebben elkaar toch weer volmaakt in evenwicht gehouden. Want ze kwamen achter elkaar over de streep in dezelfde tijd... op tien minuten van de winnaar Antonio Piedra. Op tien minuten van de winnaar dus uh, was het... Uh, of 9-25 moet ik zeggen hoor. Want die 35 seconden die geven ze ook nog. Eerst val verder toe Rodriguez. Toen komt dat door. Er zit geen duimbreed uh, tussen in dezelfde tijd over de streep gekomen. Dat betekent dat er dus daar een kop van... Dat klassement. Niks veranderd, want er waren geen bonificatiesconden meer voor die drie. Want uh, Valverde kwam uiteindelijk als elfde over de streep. Want we hadden die kopgroep van tien mannen Die viel wel uit elkaar. Maar die zijn allemaal nog voor Valverde, Rodriguez en Contador gefinished. Piedra dus op de eerste plek. Dan op 2-0-2 Ruben Perez, dan Mondori. En dan kunnen we dat hele rijtje afgaan. Geske van Argos op de zesde plaats. En dan kijken we ook nog naar Team van Vakanselij op de tiende plek. Valverde dus elfde Rodriguez, twaalfde. Dan Contador en dan was het even wachten, 35 seconden op het groepje met Robert Gesink. Die kwam precies op 10 minuten over de streep in het gezelschap van onder andere Christopher Froome. Daniel Moreno, de nummer 5 in het klassement. En uh, in het gezelschap ook van wat andere renners Talensky, onder andere. 10 minuten dus, 17e plek voor Robert Gesink. Laurens Stendam 26e op 10-08, vlak achter die groep. Er verandert niet veel in het klassement, behalve dan dat Christopher Froome een plaatsje duikelt. Hij valt weg bij het podium. Want hij verliest 35 seconden op de mannen die bij hem in de buurt zaten in het klassement. Dat betekent dat Alejandro Valverde nu derde is in het algemeen klassement. Froome dus vierde. Dan op de vijfde plek Moreno en zesde Robert Geesink. Die vandaag weer een goede dag had na dat tegenvallende resultaat van gisteren. En morgen gewoon weer een zware bergetappe. Dan komen we aan op de Quito Negro. Het wordt opnieuw een spektakel in de Vuelta. Heereveen Ajax en die houtkamp. Wat gebeurt er nu weer? Ja, dat had nog niet gehad. Een rode kaart. Een directe rode kaart voor Serrero. Ik denk dat het helemaal niet zo'n onterichte rode kaart is. Want een snelle uitbraak na het balverlies van diezelfde Serrero kwam Djurgic in balbezit. Hij ging er als een haas vandoor. Wordt in de middencirkel gepakt door Serrero. De maker van twee doelpunten. En had ook het derde doelpunt op zijn slof een paar minuten geleden. Maar toen was het Kruiswijk die uitstekend mee verdedigde. En de bal bij Serrero van de voet af tikte. Vlak voordat hij hem in Schieten achter Noordveld. 2-2, Twee tweede stand. Maar nu 10 ASC tegen 11 spelers van Herenveen. Het is uh, sensatie. Het is spektakel in het Abelenstra stadion. En het is natuurlijk dan ook heel leuk om naar te kijken. Als El, El Akjoui de bal heeft. En El Akjoui uh, eventjes kaatst met uh, Djuricic. De bal gaat uh, terug naar zomer. Benieuwd hoe Ajax dit gaat uh, oplossen. Met een mannetje minder tegen Heerenveen. Dat toch redelijk ontketend is. Ik zag ze vorige week TAM spelen tegen AZ. En tegen Molde was het al niet beter. En vanmiddag in het eigen Abelenstra stadion. Met al die mensen die erachter staan. Is het een genot om naar te kijken naar deze wedstrijd. Met twee goede ploegen waar wel veel individuele foutjes worden gemaakt. Maar dat hoort nou eenmaal bij voetbal. Nu ook weer bijna Valpoort die in balbezit komt. Is het weer balverlies van Ajax. Omdat Lassassiecheune de bal kwijtraakt. En kan Heerenveen weer overnemen via de rechterkant Zuiverloom. Bal naar voren. Naar. Uh, Tim Bovenson denkt iets handigs te doen. Maar hij is niet zo handig. Maar dan weer balverlies van al de wereld. De ridder. Slimme voetballer. goede voetballer. Uitstekende wedstrijd. Kan hij schieten? Nee, nog niet. Laat het over aan Tim Bovenson. En hij schiet de bal in de handen van Kenneth Vermeer. Wat een genot. Wat een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Kenneth Vermeer die de bal in de handen heeft. Kreeg, uh, laat ik zeggen, voor de helft het uh, doelpunt. Het tweede doelpunt van Herenveen. Uh, uh, achter zijn naam. Of uh, het eerste doelpunt van Herenveen. Na een slechte terugspeelbal vanaf de. De rechterkant van Van Rijn. Gaat Ajax weer in de aanval. Maar niet voor lang omdat er goed werk, verdedigend werk is van Sven Kums, de Belg. Balbezit voor Herenveen. Het is Kruiswijk die de bal weer gaat opbrengen. Spelt er via de rechterkant naar Zuiverloon. En dan gaan we kijken met nog 35 minuten te gaan naar deze heerlijke wedstrijd. Hoe het vervolg zal zijn. 2-2 na 55 minuten spelen. 10 Ajaxide tegen 11 van Herenveen. Inmiddels rust in Engeland bij Stavend tegen Manchester United. Het staat daar 1-1. De goal voor United werd gemaakt door Robin van Persie... ...en ook rust bij Newcastle United tegen Aston Villa. En daar staat het 0-1. Bayern München tegen Stuttgart is inmiddels een klein half uurtje bezig... ...en het staat daar 0-1. Bayern dus op achterstand. En 2-2 dus met 10 tegen 11 bij Herenveen tegen Ajax. Het vervolg van die wedstrijd, uiteraard, zometeen in het Radio 1-journaal. En, en daarna bij de collega's van de WPRO Studio Itserda. Verloop van deze wedstrijd te volgen de laatste 30 minuten. Vanavond, als u er nog geen genoeg van hebt, na kaarten om 10 uur langs de lijn. Jeroen Stompors zit dan hier. En voor nu een hele, hele avond. En dank voor het luisteren.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 150. Meneer Raamkraat. Radio 1. Nou doet u het weer. U doet het weer. Het nieuws van alle kanten. Geen kerncentrales, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst, en jij kan ze daarbij helpen.